We gaan dus met het tweede gedeelte van de les, van de zogerles. Gewoon luisteren, neem het gewoon op. Zonder veel lezenheid met je in je verstaan. Gebruik natuurlijk veel aan, veel omledende dingen, veel lyrische uitweidingen Maar ja, veel lyrische uitweidingen maar geef niet. Het is ook nodig. Totdat wij al zo ontvankelijk zullen worden na een Dat wij kabbalistische informatie, dat is geestelijke informatie, zullen gewoon opnemen zonder woorden, bijna. Zo eenvoudig, want geestelijke is eenvoudig. De taal ook van de geestelijke die we gebruik, moeten gebruiken, ook eenvoudig. er zijn geen, geen andere woorden, maar ook je ziet het wel, ook ik probeer het zo eenvoudig mogelijk te gebruiken. Geen intellectualiteit, Alle, alles wat intel, met intellect te maken is, is natuurlijk... Is Staat ons in de weg. Maar hoeveel keer heb ik het, herhaal ik het al? Derde jaar herhaal ik steeds die dingen. Want belangrijk is de instelling van ons. Telkens moet je instelling hebben, de juiste instelling. Probeer de juiste steeds juister te maken, jouw instelling. En dan ga je bijzonder snel vooruit met onze studie. Bijzonder snel vooruit. Bespar jezelf enorm veel ellende. En nog een keer, nog een keer komen we weer leren, weer dezelfde dingen doen. Weer jouw kop, hoofd sto, stoten tegen de muur, et cetera, tegen van alles. En bespaar diezelfde. We gaan verder, de volgende alinea. We shamar, we shamar, of zeshamar. En dat is wat, wat hij zegt. Hij, de zogar zegt. Mikan ulehallah, van hier en verder... Of van hier licht. Dus van hier en verder wordt het licht. Wat betekent licht? Als wij openen het verhaal, het scheppingsverhaal. En dan zien we dan um, na de derde keer dat het de naam van de Elohim werd gebezigd. Dan zien we dan dat het wordt gezegd. Daarna vervolgens en de en Elohim zee en de God zee het zeeoor oor, zij licht ja het zei licht huh? Er zei licht. Oké, okay. er zei licht. So, de constructie. Er zei licht. Ja? Er zei licht. Dan pas wordt in de Torah gezegd er zei licht. Dus wat hij bedoelt om zo hard te zeggen tot nu toe hebben we gezegd, de eerste de naam van de, sche, van de Elohim, van de naam van de schepper. En dan hebben we gezegd, de tweede, dat we hebben gezien dat dit allemaal ontwikkeling was, het opbouwen, proces van het opbouwen van de Nukwa, de schepping. De schepping is de Nukwa, de, de malchut, Koninkrijk. Wat we noemen Koninkrijk der Hemel? Dat is werd opgebouwd van het begin van, Brigitte, van het, van het scheppingsverhaal. Genesis, ja? Yeah? Dus we hebben gezien, het eerste naam werd gebezigd in het begin, in de eerste drie, in de eerste zin. Ja? Barai, Elokim we de In het begin Schip Elohim, de naam Elohim, de Schepper, oké, altijd is schepper, schip de hemel en de aarde. En dan wordt ik gezegd, de aarde werd dit, en dat en Dan wordt het de tweede naam van de schep van de Helekiem genoemd. En dan wordt de derde genoemd, ja, we hebben gezien. En dat zijn allemaal stadia in het opbouwen van het, de, de, de gebouw, het, het gebouw van die noekwa, van die maalgoed. En dat is de schepping. Ja? En, dan, en dan, wanneer zij is al opgebouwd, die noekwa, tot de maalgoed, dan gaat ze, kan ze het licht binnen zichzelf ontvangen en... Weer nieuwere schepselen te laten creëren, wij zijn als product daarvan. Dus eerst Briaat daar komt, Yitzhak, yasia, en dan onze wereld en wij ook in onze wereld. Okay. Maar de schepping, het scheppingsverhaal gaat over die maalgoed, over die, wat wij noemen dan het koninkrijk der hemelen. Ja. Zie je dat? Dat is ook de religie waar ik daarover spreken. Zonder dat wij wisten waar het was. Ik wilde altijd weten, wat is dan de Koninkrijk der Hemelen? Dus het komt uit de Bijbel, uit to de Torah. Uit to, de to, to Torah, uit to, to to Joodse Bijbel. Ja? Malchut Shamayim heet het. Malchut Shammayim. Eh, de volkeren hebben dat vertaald natuurlijk. de, de, de Koninkrijk der Hemelen. Wat is dat? Waar is dat? En wij kunnen het aangeven. Wij hier kunnen het aangeven in de Kabbalah. Waar het is precies. We kunnen het ook straks aanvoelen precies. Waar het, waar het koninkrijk der hemelen is. Etcetera. Dus het is niet geweldig. Ik heb de hele wereld doorgereisd. En dan kon ik niet van niemand antwoord krijgen. En zo vertelt ons dat we het kunnen structureren binnen onszelf. Dat binnen mijzelf kan ik dan die parallellen zoeken met het koninkrijk der hemelen. Dan ben je niet een blind katje meer. Maar een... een en stap voor stap ga je jezelf ontwikkelen volgens het scheppingsplan, zoals de schepper wil, dat wij net zoals hem worden. Een mens moet streven dat je net zoals de schepper wordt qua eigenschappen. Kan je je voorstellen Met dat? alle bescheidenheid van dien? Dat is erg belangrijk dat we dat nooit vergeten: dat wij geen, geen schakels gewoon zijn, dat, uh, dat wij blinde katjes zijn en allemaal aan de noodlood onderworpen not zijn absoluut niet de mens is absoluut vrij om zichzelf op te bouwen compleet, volledig volmaakt uh, net zoals de schepper Ongelooflijk. maar je moet vertrouwen ook, langzaamaan met de studie je moet ook vertrouwen groeien en moena vertrouwen de kracht van vertrouwen. Niet alleen vertrouwen, ja ik geloof. De kracht moet van jou komen. Binnen jezelf, met de studie zelf. Waarbij je dat in jezelf opbouwt en laat opbouwen. En daarvoor heb je je werk nodig. Je moet werken eraan. Met de hoofd kom je nergens naartoe. Dus, me kan we halah oren zegt. Hier vandaan. Dus we hebben drie... drie uh, Drie keer hebben we de uh, Zin, gezien in het begin van, van de Torah. En daarna, volg, daarna volgt um, een het, het, zin van er zij licht, daarna pas licht. Wat, wat wil ons Zoger vertellen? Dat tot nu toe werd de maal de, de goed al opgebouwd, dat zij al chassadim heeft ontvangen. Ja of niet? We hebben gezien van de beker. beker werd uh, van links naar rechts gebracht. Dus uh, chassadim heeft die al opgebouwd, dat is de eerste fase van Gadlut, De eerste fase van de grote toestand van 10 sfeerot, we hebben gezegd, van het getal tien is al opgebouwd. En nu pas in de Torah komt, dat het scheppen van het licht... En hij, en hij vertelt ons, geeft ons aan dat dit de tweede fase is van het, uh, van het ontvangen van dertien woorden, ja? van een gatool van een grote toestand. Ja? Dat is dan. Hij geeft ons een, uh, aan dat het in de het Torah, in de Torah, zoger geeft ons aan dat in de Torah staat het, staat het, uh, slaat het op het, op het licht. Er zijn licht. Kijk, kijk nou verder hoe dat gaat gebeuren. Klomaar. Ik ga direct het, direct het vertalen, en ver, en, uh, lezen en vertalen. Misschien handig voor jullie. Klomaar, dat wil zeggen. Dan gaan we naar de uh, tweede regel. Elohim trita. De derde keer. Van Elohim. Dat gebruikt werd in, de, in het scheppingsverhaal. Et kar bamamar or, dat het de derde keer dat heb ik even misschien niet zo duidelijk gemaakt, het de derde keer van de naam van Elohim werd genoemd dus de God ja, gewoon in de vertaling, werd genoemd uh, in de uitspraak van er zij ligt, hier or, hier betekent er zij ligt okay? dus we hebben gezien dat in de Nukwa maal Nukwa heeft zichzelf al opgebouwd tot uh, heeft ze op, uh, het Chassadim heeft al ontvangen. Tot nu toe. Ja? Hebben we gezien. Dus eerst had ze dan bij haar. Eerst was Laten we het Even iets Dus eerst was het in het begin. Was het zo gecreëerd. De Nukwa, de Malgoed, het koninkrijk der Hemelen. Het later woord. Dat alleen maar één sfera was boven. In de Absoluut. Ja? één sfera, Ketter. En de negen waren in de Bria. Ja? Gevallen. Dat is het begin dan werd ons verteld dat nog vijf woorden waren van de eerste, van de tweede van de ene naar de andere, vijf woorden werden genoemd, ja, vijf woorden en dat was dan uh, het uh, verdere ontwikkeling van je maalgoed waarbij zij dan vijf taaie bladeren heeft ontwikkeld, dus dat betekent massag de anti-hegistische kracht massag, het scherm het scherm vervolgens zij was maar ze kon nog het licht niet niet weerkatsen. ze kon alleen uh, nee zeggen, alleen ik ga het licht niet ontvangen omdat ze had nog geen kracht wij zeggen dat wij kunnen het licht niet ontvangen alleen omdat wij geen kracht hebben om dat te ontvangen, ook met behagen we zouden willen alle behagen, behagen van de wereld uh, in ons opnemen maar we hebben geen kracht dan zeg je nou, ik wil niet ik wil niet rijk worden, ik wil dat niet, ik wil dat niet, ik heb geen kracht om dat te doen. Maar had ik het wel kracht, zou ik het wel doen. Zeg ik dan? Zo is het in het geestelijke, dat bedoel ik, als voorbeeld, bedoel ik, vanuit onze wereld. Zo ook in het geestelijke. Ik heb geen kracht om licht te ontvangen. Dan zeg ik nee. En daarna, de volgende fase was, wat we hebben net daarvoor gelezen, waarbij die malgoed kon al, of noekwa kon al, met linkerhand hebben we gaan gegeven. kon al vijf Gvorot weerkaatsen. En vijf Chassadim ontvangen. Dat is allemaal... Hij uh, brengt parallel met de Torah, met het scheppingsverhaal. En nu zegt hij dan de derde naam van... De derde keer dat de naam Elohim is gebezigd in het scheppingsverhaal. Dat is al begin van het ontvangen van licht. En daarom staat het, er zij, er sei, o er zij licht. Ja, hier, or. En or betekent dat is al licht hochma. Dus, dus dat is, wanneer wij in het scheppingsverhaal lezen nu? er zij, o er zij licht, betekent dat nu is de schepping tot nu toe, wat alleen licht chassadim kon ontvangen, alleen genade is nu in staat, ja, om te ontvangen in die chassadim, om in die chassadim te ontvangen, ontvangen het uh, schijnsel uh, van hoogmaal. En alleen dat is uh, waar de schepping lust van heeft. Waar wat de schepping leven geeft. En niet alleen genade en chassadim en liefde. ...van dergelijke liefde kan de schepping niet leven. Ja, ook wij niet kunnen alleen... ...van alleen van liefde leven. Oké, vakantie misschien. We kunnen even twee weken. En daarna... Je ja, moet ook de linkerzijde... ...moet je wel kunnen ontwikkelen. Ja? En daarom wordt voor een, een... ...een... ...een volwassen man... ...volwassen man, volwassen man... ...wordt gesproken, wat is volwassen van man... En man die, hoe meer hij geeft, hoe meer wil hij geven en kan hij geven. Vergeet dat we het doen? En wat is in de werkelijkheid? Wat zien we in de werkelijkheid? Eerst een prachtige relatie, ze gaan dan even ontmoeten elkaar, dan gaan ze in de bioscoop. gaan ze elkaar even een kusje dan geven en dan dat en dat. En dan gaan ze dan even met elkaar en na een paar weken of een paar maanden dan dan heeft ze geen, heeft geen lust meer, en zij heeft geen lust meer, en weet ik veel, dat en dat en dat. Omdat zij alleen voor zichzelf willen ontvangen, en dan vandaar dat zij, blessé, raken zij blessé, raken zij dan overzadigd, verzadigd. Een mens die aan zichzelf werkt, wordt nooit verzadigd in liefde. Ja? Wat heb je te doen? Daarom weet dat ik denk, Madonna had toch wel gezegd, en gezegd dat een kabbalist dan, tot zijn laatste snik heeft die krachten om zijn vrouw lief te hebben. Betekent natuurlijk, zij begrijpen natuurlijk wat het allemaal is. Ze projecteren natuurlijk alles op onze wereld natuurlijk. Ze projecteren allemaal op onze wereld. Maar natuurlijk is het zo dat als je leert kabbala, dan wek je altijd, dan heb je altijd relatie met je vrouw, betekent jouw linkerzijde. En een vrouw heeft altijd relatie met haar rechterzijde, met haar mannelijke kracht. En dan ben je volmaakt. Mens is, alleen mens wordt genoemd als je beide krachten in zichzelf ervaart. Vergeet dat En daardoor, vrouwen, als een vrouw leert bijvoorbeeld kabbala, en het Madonna heeft dat heel ontdekt. Dus als een vrouw leert kabbala, dan wat, weet je wat, dan heeft ze geen. geen we zeggen het kuur, kuur, weet het, voor gezicht, voor allerlei hoe het het kuur bestaat, weet je, vrouwen hebben dan, die vrouw die als ouder wordt, die gaat zich kuur doen, weet ik niet in, een, in welke plaats, wordt het allemaal is gedaan maar, een, een kuur wordt gedaan, weet je, verjongings, ver, verjongingskuur heet het verjongingskuur, ja, verjongingskuur bestaat, weet je dat, heet dat zo verjongingskuur, nou dan moet je absoluut dat niet, dan moet je weten met de kabbala, heb je hebt absoluut niets nodig ik met mijn vrouw, kijk okay, mijn vrouw, weet je hoe, weet je hoe, weet, weet je hoe oud is hij? We, weet je hoe oud is hij? Twee ja. Nee, ik bedoel, ik bedoel, zo moet je het zien. Dat jij met de kleren van kabbala heb je geen verjongingskuur nodig. Tot je laatste snik heb je dat niet nodig en kan je alles doen en kracht heb je dat om dat te doen. En niet, niet zo dat je eh, even dat en ben je, bliss, en ben je, ben je klaar en dan zit is het, je is het, uh, dan ergens, weet ik veel, in jouw fantasie. Maar wat je ook doet, je hebt altijd lust om meer. En dat geeft de Kabbalah. Want dan is het, ga je dan dus de scheppende kracht in jezelf opborrelen steeds. Ja? Uh, yeah? We hebben al gesproken daarover, ook over de batterijtje. Dat je moet steeds volledig benutten. En dan gaat die lang duren. En als je het batterijtje niet gebruikt, alleen een klein beetje, dan gaat het natuurlijk, natuurlijk erg snel kapot. Ja, begrijpt wat ik bedoel? Dus, we gaan verder. Klomaar, dat wil zeggen, de derde keer Elohim Plita, dus de derde keer dat het de, de naam Elohim gebezigd wordt, het karba maamar wordt, wordt, wordt genoemd in de, in de uitspraak hier hoor, er zij licht. Dan begrijpen we wat betekent dat moment wanneer in het, in het Tora staat dat er zij licht. Betekent op dat moment eh, de malgoed al kan al het licht ontvangen, het licht van de schepping, en verder doorgeven aan aan de schepping. Aan de lagere werelden. Breaerts, ja, breaerts, ja, en, lager, uh, uh, so, razie, razie, en onze wereld. Zie je het, hoe structureel zit het allemaal. En hoe eenvoudig en toch geniaal um, we goeden. En zo En dan so de derde regel. Oké. Okay. Schehoel legaert ziel beginnaat ha de nukwa dat het, dat het om uit te laten stralen het aspect van gadluut van de grote toestand, volwassen toestand van die van die nukwa ja? nog, ze, ze zeg nog niet, oh, nukwa ze zeg nog niet mal, go, mal goed, omdat dat is nog ze is nog nog niet, ze komt nu nog tot de, tot de gadlut. grote toestand She who thought, hey chasadim, we're heigh gwarot. That uh, that hout in, that, it, that it's hehemis, uh, van five chasadim and five vorot uh, Sorry, five chasadim, we're gimel gimme mechilander This, what is Gadlut, said dat is vijf chassadim, we hebben gezegd, dat is de eerste fase van Gadlut, ja? Wanneer de eerste, eerste verheffing was van, Malch, van, van Nukwa naar Herinner Herinnert u, vorige keer hebben we gesproken, dat eerst Nukwa stijgt naar Zeerampin en ontvangt chassadim. Dus alleen genade. En vervolgens gaat ze omhoog, nog een keer, van Zeerampin naar, naar Bina. En daar ontvangt ze dan uh, Schijnsel Gochma, uh, dus de wijsheid. Echt wat haar leven geeft. En niet alleen Hasadim. Ja, zie. En daarom zegt hij ook. Wat is dan Gadluut van de Noekwa, dus de grote toestand van de Noekwa. Hij zegt, dat zijn vijf Hasadim. Net zoals de vijf rechterhand heeft ook vijf vingers, ja. Yeah? dus dat is dan de eerste, to de eerste toestand van haar, de uh, eerste fase van haar gadlud. want eerst kwam zij, eerst was het zo, ze heeft het eerst uh, weergekatst, en dan heeft ze omhoog, is zich omhoog getrokken naar de rand in, en kreeg ze, dan, oh, nee, kreeg ze dan een chassadim, ja, maar nu gaat ze dan niet groot omhoog, zeg dat, maar ze bevindt zich nu al op het niveau van zeerantin en lagere, als lagere komt naar een hogere dan wordt je als hogere, ja of niet dan als de noekwa bevindt zich nu op, de, op het niveau van zeerantin en nu komt weer een hoger licht van boven, dat is al goed maar, ja, dan komt het omhoog en zij gaat nu weer kaatsen. met welk licht, met Hasadim van zeerantin, ja van zeer aanpunt, chassadim, dat chassadim gaat ze dan uh, weerkaatsen en er komt een lichthoogma binnen de tweede fase, dat is dan 13 dus 13 wat hij noemt daar zoals we hebben in het begin van de gezegd van de 13 vergevingen ja dertien, dertien mechillen uh, derachamai dus 13 uh, vergevingen van van barmhartigheid ja, dus daar pas ontvangt zij de barmhartigheid, het licht van barmhartigheid. Dat het licht van barmhartigheid, dat is dan het licht van chassadim met, met, een, met een scheutje, ja, met, een, met een schijnsel van, van Gochma. Zie je dat het, wat het allemaal is? Chassadim is niet genoeg, genade is niet, is niet de wereld is niet gemaakt om alleen maar genadig te zijn. Er moet genade, er moet barmhartigheid zijn. Wat is barmhartigheid? Chassadim, dus genade, waarin toch wel verstand zit. Er zit ook kracht van wijsheid. Nou, dat is zoals de schepper heeft de schepping geschapen. Zie je dat? Iedereen ziet dat? Dat is de tweede fase. Stap voor stap niet. Denk je of je dat hebt begrepen. Iedereen van jullie, ik heb jullie gezegd, iedereen van jullie zal het halen. Alleen het probleem is... Jouw verstand. Jouw verstand. Niemand ontneemt jouw verstand. Hij gaat naar buiten. Hij heeft jouw verstand zoveel als je wil. Maar wanneer je werkt met het geestelijke. Met het eeuwige. Hoe kan je dan dat eeuwige proberen. In jouw. Egoïstisch verstand binnen te halen. Kan dat? Absoluut niet. Iedereen ziet het. Onze hoofd is 100% egoïstisch. Alleen voor mijzelf. Ik wil alleen ontvangen voor mijzelf. Of voor mijn gezin. Net, maar net zoals. Dieren, dieren doen ook precies hetzelfde. Mijn nestje. Alles all voor mezelf. Um, hoe kan ik dan het, het eeuwige in mijn, in mijn kopie binnen te halen? Absoluut onmogelijk Absoluut onmogelijk is. Maar er bestaat één manier, alleen maar één manier. Dat jij jou, jouw verstand opgeeft dat jij gaat niet letten op je verstand, dat jij jezelf boven je verstand uitrekt, uitrekt. Dan maak je jezelf ontvankelijk om het, het hogere eeuwige te ervaren. Alleen dan, als je probeert met je hoofd, natuurlijk iedereen in het begin, wanneer het begint, kan kabbala leren, het geestelijke, probeer wil dat natuurlijk met zijn hoofd. Ik heb geprobeerd ik in veel, in het begin met mijn hoofd door te krimmen, door te ik absoluut onmogelijk is. Dus, alles hangt van jou af. Jouw mate van overgave, wen de wens om het hogere te ontvangen, daar zit, daar zit de hele clue Als bijvoorbeeld Madonna die gaat optreden ergens, een zakelijke vrouw, een enorme zakelijke vrouw, als ze ergens optreedt, nou, dan het, zelfs als ze voor alle dansen en allerlei, allerlei aerobics wat ze doet, met alle muziek, met alle met allerlei show, is 100% uh, training, getraind, discipline. Maar dan gaat ze dan dan is voor, voor volledig verstand haar werk. Wij denken dat ze het doet zo spontaan, 100% uit tot de laatste tot de laatste beweging 100% met haar verstand en lichaam moest gehoorzamen. Haar verstand, haar verstand heeft kracht boven al haar performance wat ze maakt. Maar dan gaat ze naar een club. Of gaat ze dan naar, hoe zeg ik het, naar de, nou, haar club, het doet er niet de doodrinnige waar club. En gaat naar haar huis en gaat met Kabbalah zich bezighouden. Hoe? Dan moet ze dan haar verstand volledig uh, prijsgeven op dat moment. Anders komt er niets van terecht. Okay. Zo moet je ook je doen. Doet niet hoe wat je doet. Welk wat voor werk moet je doen. Alleen dan, alles is aan jou. En ook de zegeningen. Uh, succes. Alles ligt in jouw handen. Niets komt van boven als je van beneden het niet aan, aan, aanwakkert. We gaan eventjes verder. Wat hij zegt ons. Dus wat betekent Gadlood? Zegt die dan. Eén naar de laatste regel. Beneden zegt. Dat betekent hij hey, chassadim. Vijf chassadim. We weten wel wat vijf chassadim is. De eerste fase van het ontvangst. Want de lukwa heeft gewroet En zij heeft ook chassadim nodig even. Om haar, om haar een beetje dat. Um, te verzachten haar geworod. Wehjud uh, gimmel de aan de racheme. En dertien. Uh, vergevingen zeg maar so, uh, van barmhartigheid en daar en dat is dan de, vol, de, vol, de volkomen volwassen toestand van die maalgoed asher hei chassadin waarbij vijf chassadin hoesot dat is het geheim van hey pamim or shebamamar hij par, par, trekt, trekt parallel die vijf chassadien, waar worden, zij worden toegespeeld, zijn toespeling, Hint wordt gegeven in de Torah, van die vijf benoeming, vijf namen, dat in het scheppingsverhaal vijf keer wordt gesproken, het woord licht. Oké? Okay? Dus, wat hij wil zeggen ons, ja, hij heeft ons laten zien, een bepaalde geestelijk proces van het groeien, opgroeien, eerste fase van het opgroeien van de boekwa. En ik zeg ons, kijk nou, dat Torah spreekt daarover. Hint, hint daarover licht in de Torah zelf, in het scheppingsverhaal, waarbij vijf keer wordt licht genoemd. Niet zes keer, niet twaalf keer, niet, maar alleen maar vijf keer. En dat, is, en dat zin speelt op de eerste fase van het ontvangen van Gadot. Iedereen ziet het? Nou, welke vijf keer is dan dat? De schepper zei, hier hoor er zij licht. Ja? Dus kijk, de Torah moet je toch wel, als je Kabbalah wil leren, moet je gewoon plat, plat verhaal van het boek van Mozes, moet je natuurlijk uh, kennen. Gewoon lezen, een paar keer lezen, dat, gewoon plat verhaal zonder iets te hoeven te begrijpen. Gewoon weten dat het waar, waar het over staat. Dus de eerste stadie dan, hier hoor, er zij ligt. Iedereen heeft dat een beetje gelezen, dan een beetje Bijbel in het begin. Er zij hoor, er zij ligt. Dus, dat is het eerste benoemd, eerste naam. Eerste gebruik van het licht. Het woord oor, licht heet het. En de, volgende, de tweede was. wij hier oor en het werd licht. Ja. Iedereen kan het volgen met zijn. Via jouw vertaling. Ja. En het werd licht. Dus dat is het tweede gebruik van het woord licht. Dan. Haor, Kitov, en dat staat het ook. En de schepper zag dat het licht, dat licht goed was. Ja, of niet? Dat staat ook hier. Haor, Kitov. Het licht, dat die goed is. Derde keer. Oké? Ja, hebben we dat? Dus wij zitten nu op de eerste regel. Boven links. Boven. Boven links kolom. De eerste regel, regel links. En dan de vierde keer is het gebruikt woord Ben Haor. Dan staat het ook in de Schepper of Elohim, uh, scheiden, ja, scheiden, uh, de duisternis van het licht. En dan staat het Ben Haor tussen, tussen licht, ja, tussen licht. Daar staat het iets. Leor jong, en dan staat het ook verder. En hij noemde uh, het licht, noemde hij dag. Dus vijf keer alleen maar wordt gebruikt in de Torah, in het, in het scheppingsverhaal. Vijf keer wordt gebruikt het woord licht. En de zoger vertelt ons dat, dat is dan een hint van het eerste, de eerste ontvangst van de Nukwa, van die vijf chassadim. Daar spreekt de Torah over. Waar Zo so komen we, penetreren wij in het scheppingsplan van meester, van de, de meester. Hoe geweldig is dat dat wij stap voor stap verder gaan dat wij niet als katjes, als blinde katjes door het leven gaan en uh, met al die verhalen, moraal en allerlei andere die, die, die, die interpretaties van de Torah, dat allemaal voor, voor kinderen. Ook mijn volk leert dat allemaal voor kinderen. Al die worden alle grote, met grote baarden lopen, ze daar allemaal maar ze begrijpen het Torah absoluut niet. Mijn orthodoxe broeders snappen geen woord in het Torah. En ze hoefden het niet te snappen. Want ze lezen dat dagelijks. En moeite doen. Maar wat wij doen, absoluut geen begrip daarvan. Natuurlijk zijn er ook enorme kabbalisten. Die enorme kennis hebben van, het, van, ook van, van de zogger. Uh, maar men kan het niet koppelen met elkaar. Als iemand orthodox is bijvoorbeeld, die kan dan niet kabbalist zijn. Anders speelt die komedie. Natuurlijk, iemand kan ook in de zwarte kledij lopen en kabbalist zijn. Natuurlijk. Maar men kan niet die twee koppelen met elkaar. Ja? Als iemand kabbalist wordt, en die vroeger was bijvoorbeeld, woonde ergens in een in week waar, waar, waar uh, orthodoxen wonen. Oké, okay, dan zit hij, oké, okay, hij is gebonden naar de cultuur en dat, maar van binnen is hij kabbalist, hij is niet meer orthodox. Okay? orthodox betekent dat hij alleen maar doet met handen en voeten, zonder enige, zonder begrepen wat hij doet. Dat is voor hem niet belangrijk. Maar een kabbalist is iemand die al weet wat hij doet, die gericht is naar het doel van zijn eigen leven, dat gekoppeld is aan het scheppingsdoel ten aanzien van hem, van hem. Is, uh, het is boven alles, boven alles wat de mens in deze wereld kan verwachten. Uh, dus vijf keer wordt genoemd dan het, uh, het licht. En dat slaat op, dat slaat op, die, dus, op die vijf chassadim. Oké, okay? hebben we dat. En had die verder. Kijk nou verder wat je zegt. We hajuud, gimel, mechila en rachamei en de dertien eigenschappen, laten we zeggen, eigenschappen van barmhartigheid, ja, die daar een hint wordt gegeven ook, in de Torah, bakatuf, in het geschrift, in de vers, wij hier, wij hier woker jonge gaat, en er was avond geweest, en er was ochtend geweest, dag 1 staat nergens, hij is de eerste dag als het vertaald is, als de eerste dag is, dat komt natuurlijk door onwetendheid van de vertalers en onwetendheid natuurlijk van. ze, met, ze hebben best, hun best gedaan maar natuurlijk ze kunnen het natuurlijk niet begrijpen hoe het allemaal met elkaar zit dus, het gaat, en er zijn, dus de hint op die 13, ja, op de grote toestand, de tweede fase van de grote toestand werd gegeven in de vers er is er, er is avond geweest en er is ochtend geweest. Uh, Jom, echad dus een dag één. Zeg die hoe, hoe zien we, hoe zien we dat? Ki zegt die kijk ki echad, want het woord echad het woord het woord één. Hoe zout jood gimel is gematria, getalwaarde van echad is dertien, want Alef is 1. De, de tweede letter is het is 8. En het is 4. Totaal hebben we dan 13. Dus hij zegt: de hint over de tweede fase van de Gadlut, van de grote toestand van de maalgoed, wordt dan gegeven in deze vers. Iedereen ziet het? In het woord Echat, in het woord 1. En nu kunnen we ook nog een beetje voorstellen dat de schepper is één. Wanneer we zeggen, de schepper is één. Ja, Johanna, als wij zeggen dan, de schepper, hoor Israël, de schepper, je eh, God is één. Dan bedoelen we natuurlijk een hoge toestand waarbij één betekent dertien. Waarbij wij, de, ja, want dat is dan de getalwaarde van dertien. Waarbij wij dan op dat moment, wanneer wij zeggen één, de schepper is één, dat wij de dertien uh, uh, eigenschappen van barmhartigheid, we worden daarmee omringd. Waarbij geen onreine kracht de kracht heeft om ons aan ons aan te zuigen. Hebt Hebben wij dat allemaal? We hoe, dat laatste, laatste regel: we hoe, gam. Bij Gematria, Yud hij zegt ook, en dat is dan Gematria, de getaalwaarde is 13. En hij is straks, nog even de volgende pagina onderaan, in zijn commentaar mar Ota Sulam, visie van Sulam, gaat hij ons allemaal dat keurig uitleggen in een geweldige taalgebruik. Zonder hem zou ik ook absoluut niets kunnen, zonder dit commentaar, zonder überhaupt die hoede afslag in, in de taal, zoals hij, zoals hij dat had geschreven. Allemaal goddelijke mens. Hij heeft dat allemaal in de vijftig, 50, begin vijftig jaren dat allemaal ges, ge, gedaan, afgemaakt, de zogert. Zouden wij ook, ook niets kunnen begrijpen. Zou ik ook bijvoorbeeld Ari niet in staat zijn, zonder hem zou ik niet in staat zijn om Ari te te leren, en zonder Arie zou ik ook beide zou ik niet, zou we niet in staat zijn om zoger te begrijpen. dus de schepper heeft ons gegeven die drie en daarmee de reding gegeven stap voor stap zullen we de reding ongetwijfeld allemaal ontvangen ontvangen we dat elke dag eigenlijk ongemerkt voor ons Waar Hashem okay, uh, sorry, we heen de volgende alinea dan weet je lekker vooruit. We hei orot en halaloo en deze, deze, deze vijf lichten, dus waarover gesproken werd in deze vijf lichten, hoe die maas, gesproken hazal in is Torah. Uh, geheim van wat de maas, hebben ma, dat is maas, tweede regel. Haor Shebara Hakadosh Barohu, het licht dat de heilige gezegend is, hij, schip op de eerste dag. Haya Adam tsofe, bo, wo, de mens dus Adam. Adam, hier wordt bedoeld in, de echte echt de Adam, de, de mens Adam. Dus de, de Adam kon zien in, in dat licht. Zo, zo licht was toen kon het zien euh, zover voor euh, volgende regel Misofa -olam, asofo, van een uiteinde van de wereld naar een andere wat is olam wat is de wereld maalgoed goed van de, de, de wereld dus hij kon alle traptreden van de Malgoed. alle traptreden kon hij dan zien Adam voor zijn zonde voor zijn zonde kon je alles zien enorme uh, uh, format had hij dan? <speaking in> Kiewansch <Hebrew> is Israëlija Kadosh Baruch Hu, angels de de ze soms gebruikte andere verschillende namen Hashem de nam soms zegt de Elokim soms soms zegt de en soms zegt de gebruik ze hier bijvoorbeeld Kadosh Baruch de heilige gezegend is hij alles heeft de kracht en alles heeft verschillen in het uitdrukking daarvan we komen langzamerhand, gaan we ook gebruiken niet steeds schepper, schepper, schepper schepper, dat geeft ons weinig informatie, maar gaan we gebruiken de namen van de schepper, die krachten ook weergeven en die krachten ook gaan we dan hier ook, tijdens de les ook benutten waarom we zeggen bijvoorbeeld Hashem zit er een kracht in, niet alleen maar schepper. Maar dat gaan we al beginnen te doen. We zijn begonnen dat te doen. Maar aangezien de, gezege de heilige gezegend is hij, dus het ligt zelf eindsof, zag uh, Bador Hamabul hij zag al in het in de, de generatie van watervloed zag hij daar en in de generatie van Haflaga en de generatie van Babeltoren, hij zag dan Wera'a en hij had ingezien Shema Mekulkalim, dat hun daden van die generaties waren, waren uh, slechte daden. Mekulkalim betekent ook dat die kapot maakten dingen die geschapen werden, deze generaties. We weten ja, dat de generatie van wat de generatie van um, die voor de generatie van voor de watervloed, voor het, wa voor het watervloed, voor het watervloed. We zullen allemaal straks leren wat hun zonde was. Verschrikkelijke zonde hadden ze begaan, maar wat in onze dagen is het is een, is een fluitje van een cent. In onze dagen iedereen doet het en zelfs de artsen zeggen dat doet dat allemaal wat, for, wat enorme zonde was toen, maar we zullen allemaal leren wat het allemaal is. Nog even, een paar paar, paar, paar verder. Ik wil niet vooruit, vooruit lopen. Wat voor zonden zijn het? En als wij nu bewust worden van die zonden die toen waren gepleegd, dan gaan we ons stap voor stap zuiveren. Ook van die normen, van de gevolgen van die zonden. En daardoor kregen we weer dat licht, langzamerhand, waarbij wat ook Adam had, waarin Adam ook ingezien had. Van één uiteinde naar het andere uiteinde betekent volledig licht gaat kunnen inzien. Dus omdat de scheppers, zeggen, omdat uh, hij het ingezien dat zij zonde hadden gepleegd, dus hun daden hadden uh, verkeerd gedaan in die twee generaties, uh, Ahmad, hij richtte zich op, we gaan zo met hem en hij heeft het verborgen, dat licht van hen. Zie so nou, je salaris, that, and, uh, call, dat? Het licht was natuurlijk bestemd. Voor de schepping. Niet dat de schepper speelt. Comedie met ons zegt. Nou jongens. Eerst doe werk. Doe je huiswerk. En dan pas. Kreeg je dan salaris. En dan hebben we dat. Nieuwe posities. weet je Aanstellingen. Etc. Dus licht kreeg je dan. Maar omdat wij hebben gezonden. Adam. En dat is dat allemaal. Vandaar dat het moest wel het licht moest wel verborgen worden. Totdat wij weer krachten opbrengen, ons corrigeren van beneden omhoog, verlangen daarnaar, en corrigeren ons, dan kunnen we dat licht ontvangen. Alles ligt aan ons. Absoluut alles ligt aan elke mens om zichzelf tot volmaaktheid te brengen. En niet dat we, dat Goden daar ergens daar iets doet. Niets, niets, wordt van boven gegeven. Hier naar de als wij ons niet opwekken. Komt geen licht. Absoluut komt niets van boven. Kan je niets verwachten dat iets komt. Een prins komt die dan op een witte paard en jouw witte paard. Je moet het oproepen. En dan komt het. Alles komt het bij jou, bij jou. Absoluut. Maar jij moet het doen. En niet iemand anders. En niet een, uh, iemand, een, iemand anders moet voor jou doen, een kerk of een synagoge of weet ik veel dat. Of iemand, iemand anders, een, een rabbi, een, een, geen rabbi, dan kan je iets, iets doen. Ik kan je richten, je kan je helpen om jou even een, een duurtje een een een te doen. En jij maar, jij moet het doen. Alleen jij moet het doen en niet de kerk voor jou kan doen. En niet de synagoge voor jou kan doen. En niet iemand anders gaat jou doen. Voor jou. Dus, en hij heeft dat verstopt, dat, dat, dat licht van de schepping. Dat, dat bij de schepping van de wereld was, die vijf keer wat het, licht, het woord licht werd opgenomen. We zei Amro, en dat is wat hij zei in de zoger, weetbare weet kanis. En hij heeft dat geschapen en hij heeft dat verborgen. Het licht omdat de mens niet kon, niet erbij kon staan, niet, kon dat, niet, niet, niet dat niet kon aan, aan niet, niet dat aankon. Oké, okay. geef niet. We zeggen maar, volgende alinea. En dat is wat hij zegt. We idkaliël, babriet, hagoo, en hij heeft dat uh, inge, ingesloten, Babrit, hagoo, hier zit een enorm, enorme, enorme geheim, een enorme redding als wij straks dat leren wat betekent die, wat die woorden zijn. En hij heeft dat ingesloten. Al het licht heeft dat daar naar beneden gebracht, ergens daartoe. En hij heeft dat ingesloten. Babrit hahu. In die Brit betekent uh, unie, verbond. Maar ook zullen we leren wat het allemaal is, betekent ook Yesod. Hier zit een enorme geheim. Zonder dat je zout in jezelf te ervaren, de kracht van je zout, straks so zullen we dat allemaal zien. Daar zit de redding, daar zit het zin van de schepper. Als iemand dat je zout niet ervaart, kan je zeggen wat je ook wil. Ik heb het licht gezien, ik heb dat. Het is absoluut onmogelijk. Begrijp je wat ik bedoel? Dat moeten we allemaal zien, je zout. Telkens een moet zijn houding hebben. We hebben tien sferoten in onszelf ook dat je telkens gebonden bent, verbonden bent met jouw Jezus. Natuurlijk niet in het een geslachtsorgaan betekent niet, maar de kracht wat ook overeenkomt met deze plaats, als het ware, van binnen. Daaruit komt ook de, de kracht, van, dat is dan, dan heb je dan tien sfeerot in jezelf, kan je dan uh, zeggen dat uh, de ho de hoogste, het hoogste uh, weerkast licht daarmee doen, door jouw isod, niet door jouw hart. Dat is allemaal, daar kreeg je alleen maar de korte partsoef, korte, uh, korte weerkast te licht, Maar door jouw isod. Daar zit een enorme geheim dat voor de zoger werd gegeven, alleen maar enkelingen in de wereld konden dat doorhebben, alleen van boven. Maar wij kunnen allemaal dat bewerkstelligen bij ons. Als wij langzamerhand onze kelim laten meer kracht <coughs> voelen. Dat wij niet, weet je wat we doen? ja. En daar gaan we de kracht hebben voor kochma in onze kelim, ja, van boven naar beneden. De licht, niet lichte maar kelim, totdat we komen tot Jesod. En de plaats van Jesod dat is de laatste station waar de mens eigenlijk daaruit vloeit uh, het hoogste licht wat we kunnen dan bereiken en de redding. En het weerkaatsen ligt zodanig dat wij dan de dertien eigenschappen uh, van het, van barmhartigheid kunnen ontvangen. Alleen als wij vanuit Jesod, positie van Jesod, uh, het uh, het Vandaar ook bijvoorbeeld dat het Joodse volk, dat het ingewerde inge, uh, ingesteld was om brikmielen te maken, besneden is te maken. Dat heeft te maken alleen met je hong, met die, met die uh, zeggen we dat, met het met het geestelijke dat op die manier worden dan de drie onreine krachten, als het ware, in dat voorhoutje, voorhoutje worden dan afgesneden. Natuurlijk is het, is het geestelijk, absoluut. Natuurlijk ook een niet-Jood als die dan niet besneden is. Maar die dan ...leer dan om de op te opbrengen... ...van zijn jesot... ...van beneden. Dan zal hij ook tot... Uh, besneden in zijn hart worden, als het ware. Dan zal hij ook het licht ontvangen. Maar omdat... ...Joden zijn... Uh, ...priesters... ...voor de wereld. Aangesteld. Hier op aarde als priesters voor de wereld. Moeten hard werken voor anderen. Voor zichzelf en voor anderen. Daarom joden moesten joden een extra... ...dimensie hebben om zich te, te besnijden... En een vrouw, een joodse vrouw moet opletten met haar maandperiode. Dat, en dat zij dan niet, dat zij dan niet in het toestand van haar uh, onreinheid, wanneer zij dan uh, periode heeft, dat zij dan gemeenschap heeft met de man. Alles is ontleend aan de geestelijke krachten. We zullen het allemaal leren met, met jullie. Dat het allemaal ontleend is aan de geestelijke krachten. En dat is het geestelijke. En niet wat daar zeggen ze, daar allerlei verhalen dat van dat, het uh, onbevlekte uh, on, bevangenis, huh, ontvangenis, bevangenis, bevangenis, bevangenis, weet ik veel, allemaal, allemaal, allemaal geest, allemaal, we zeggen, allemaal fantasieën van ongecorrigeerde mens, van het is niet gegeven aan de wereld, behalve, alleen een jood kan zichzelf, hoe zeggen het, via Jood in zichzelf... kan je alleen tot, tot het geestelijke komen. Zij weten absoluut niets... van het geestelijke. Niets geestelijks bestaat... bijvoorbeeld in, in de theologie... in christelijke eh, dingen. Absoluut niets geestelijks bestaat. Het is wel... praten over het geestelijke. Onthoud dat wat ik zeg. Wil je jouw jou redding hebben? Redding bestaat alleen in jouw eigen correcties niet, on beflexed die oh it. dingen wat het is all onzin. Want David, de koning David, die die dan eh uh, die, uh, die dan van uh, Malchut. David, yeah? And En de koning betekent they Dus hij was van de Malchut. David. David raadde met Bathsheba, met the, met die met de vrouw uh, van Uriah, een vrouw die al, die al getrouwd was. Oh, en yeah. okay. zij was dus absoluut niet geen, geen maagd Was hij al macht? Nee. Oké, okay, precies. Nou, en dat was gelukkig, dat was zo so, En van hen, van haar komt later de Messias, de, de bevrijder komt van haar en niet van onbevlekte, hoe zeg je dat? Ontvangenis, ontsteltenis. Vergeet dat? Onthoud dat erg goed, want niet een verhaal moet je dat vertellen. Zij moeten dat wel, zij moeten geloven in al die verhalen. David trouwde deze vrouw, omdat zij was voor hem bestemd, voorbestemd van boven. Ik zal volgende keer geweldige dingen aan jullie vertellen, hoe dat allemaal komt. Want in de, hogere, in de, in de bron is bestaat alleen maar één ziel. En bestaat altijd, elke ziel bestaat uit twee, mannelijke en vrouwelijke, maar wanneer het komt op aarde, worden dan in mannelijke lichaam en een vrouwelijke, uh, hoe heet het, um, uh, verscheiden. En dan moet, de, de, de, de, de, een man moet altijd zoeken naar zijn eigen, naar zijn eigen vrouwelijke ziel, dat, dat inge, ingebed is in een vrouwelijke lichaam. En dan pas ontvangt hij zijn eigen, zeg uh, het, vervulling. Zo so was ook met David, Natuurlijk had hij ook een andere vrouw en dat, dat maar zijn, zijn vrouwelijke ziel, zijn vrouwelijke kant, begrijpt u dat wat ik bedoel? Zijn partner in het hogere was die vrouw die was eerst gegeven aan Uri, en een andere man. Ja? en dan heb je natuurlijk David even gezondig natuurlijk, want hij stuurde hem naar de, naar de Oostfront, weet je, om, om hem te kapot te maken. Maar maar zij was wel was wel voor hem be, be, bedoeld, begrijpt u wat ik bedoel? Dus een mens kan uh, drie huwelijken hebben. Doet er toe hoeveel huwelijken moet je hebben, als je maar zijn eigen vrouwtje vindt, dat van boven is voor hem. En kijk nou in, in, uh, wat is dan nou in religieuze gezinnen. Zij trouwen gewoon met de eerste, de beste, en zij maken dan tien kinderen. Hij, look, hij kijkt naar zijn eigen, eigen partner, absoluut niet. Jij moet zoeken, je moet, mens kan soms oceanen oversteken, om zijn partner te vinden, juist wat in boven, uh, dezelfde ziel is, maar is de vrouwelijke gedeelte. Ook, ook een vrouw, vrouw moet ook voelen zich gepast wanneer zij de juiste man haar, haar ontvangt, haar, haar vindt. Heb je dat? Dus niet van die dingen die we moeten dus zien, en we zullen zien de ware verhoudingen van de Torah. En niet te denken dat, uh, wat heb je dan als je een vrouw trouwt die in macht is? Wat heb je daaraan? Alleen, alleen voor je ego is het goed? Maar uh, als je kan ook bijvoorbeeld een vrouw trouwen die al twee keer getrouwd was. En drie keer, waarom? Als het maar jouw Noekwa is. Als het jouw vrouwtje, vrouwelijk element is van jouw ziel. Iedereen begrijpt het? Dat is heiligheid. En niet de heiligheid is om uh, comedies te spelen, om, om per se te willen een vrouwtje te hebben dat macht is. Om haar te trouwen. En dat men denkt dat het, dat, dat heilig is. Absoluut niet. Heilig is wat heilig is in een hogere. Dat is hele hoog op Stap voor stap zullen we leren het geestelijke kennen. Geen komedie. Nou, het beste voor deze week. En probeer te kijken, zoeken naar jouw eigen partner. Zeg je? Wat voor ellende die